Drie uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Een militair van de Nederlandse marine is tijdens een oefening op Aruba... neergeschoten door een collega. Dat zou per ongeluk zijn gebeurd. Volgens de Koninklijke Marine raakte de militair zwaar gewond, maar is zijn toestand stabiel. De Maratioce onderzoekt de zaak. Media op Aruba melden dat militairen bij het ziekenhuis... waar ze hun collega naartoe hadden gebracht... Slaags raakten met persfotografen. Ze zouden boos zijn geworden omdat er foto's van de gewonden werden gemaakt.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 Een oud-agent van de CIA heeft bekend dat hij de naam van een collega heeft doorgespeeld aan de media. De man stond in Virginia terecht wegens overtreding van de wet... die de veiligheid van geheime agenten moet waarborgen. Hij vertelde ABC News de naam van een collega die voor de CIA Al-Qaeda-verdachten verhoorde. Eerder gaf hij al eens een omstreden interview over ondervragingstechnieken, zoals waterboarding. De oud-CIA-agent krijgt waarschijnlijk een gevangenisstraf van 2,5 jaar... In de Royal Albert Hall in Londen is Skyfall, de nieuwe James Bond film, in première gegaan. Het is de 23 e Bond film en de derde met Daniel Craig in de hoofdrol. Onder de genodigden waren Prins Charles en zijn vrouw Camilla. Behalve Craig waren ook acteurs als Judi Dench, Ralph Fiennes en Javier Bardem aanwezig. Dit jaar is het 50 jaar geleden dat de eerste Bond film in de bioscoop kwam, Dr. No, met Sean Connery. Skyfall gaat volgende week draaien in Nederland.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 Voor welke teams zijn Barack Obama en Mitt Romney? De muziek van vannacht is van La Corneille. En we beginnen met windmolens in Friesland. Welkom terug bij het tweede uur van Nog steeds wakker: Het Nachtmagazin van WNL op Radio In. Harlingen, Polzwart en Makkum zijn nu nog rustige, serene Friese plaatsen. Maar als het aan de provincie Friesland ligt hoort u daar binnenkort het geluid van een tiental windmolens. En dat zien de bewoners in de omgeving absoluut niet zitten. Zij zijn totaal niet te spreken over de aanpak van de provincie. Zo vindt ook Klaas Smit, voorzitter van de bewonersvereniging Witmarsen. Meneer Smit, goedenacht. Ja, goedenacht. Windmolens zijn toch hartstikke goed voor het milieu? Wat heeft u tegen dit plan? Die windmolens zijn ook hartstikke goed voor het milieu. We zijn ook helemaal niet tegen windmolens. Maar het plan wat er ligt, daar zijn we wel tegen. Maar, maar waarom bent u dan tegen dit plan specifiek? Omdat uh, uh, het een uh, concentratie is van nou, tientallen, sommige tellen zelfs uh, 200 windmolens... op een heel klein gebied van Friesland en in het IJsselmeer. Uh, en dat vinden wij een, een zeer onevenredige verdeling. Maar die concentratie heb je toch bijvoorbeeld in Flevoland ook? Dat zou heel goed kunnen. Ik, ik ken ze langs de dijk, langs het IJsselmeer. Mm -hmm. dus uh, daar, sta, daar staan ze goed. Maar wij zeggen dus ook tegen de provincie... ga nou eens een plan maken waarbij je op voorhand weet dat er we weinig tot geen bewoners last van hebben. Maar hoe, zit het, hoe, hoe komt het er dan uit te zien bij u? Het is toch niet zo dat er in uw achtertuin een windmolen komt te staan? Nou, in mijn achtertuin misschien niet. Maar als je de kaart bekijkt uh, waar het meest extreme plan van uh, de provincie op ingetekend is... dan lijkt het alsof uh, Friesland in deze hoek gewoon de mazelen heeft gekregen. Mm, ja, maar nu is het inderdaad... U noemt het woord achtertuin al, of Anne noemde het woord achtertuin... maar het is natuurlijk ook wel een beetje een, een gevalletje not in my backyard... want daar bij de uh, afsluitdijk wonen ook mensen. Nee, dat klopt, dat klopt. Er is ooit een keer gesproken uh, over de kop van de Asseldijk. Die kop van de Asseldijk is nu opgerekt tot een heel groot stuk van Friesland... Uh, wat aan de Asseldijk vastzit. Ik zei al, we zijn op zich helemaal niet tegen windenergie, waterkrachtenergie, zonne-energie. Daar gaat het ook niet om. Maar in onze ogen zijn er betere plekken te bedenken waar je deze windmolens neer zou kunnen zetten. Ja, maar dat vindt de provincie niet. En als dit kleine gebied nou voor een hele provincie stroom kan leveren... want dat is eigenlijk het geval. bent u dan niet bereid om er even tegenaan te kijken? Nee, nee. Zoals het plan. Nee, aan ja, dat, dat, idee bereid, uh... dat idee had ik al. Dat ja. idee had ik al. heeft u goed actie kunnen voeren? Nou ja, wat we hebben kunnen doen is uh, via via kwamen we achter het plan van de provincie. En, dus dat je... vinden we op zich nogal raar dat wij dat uh, via een omweg uh, te, te horen moeten krijgen. Het was netter geweest als ze ons even rechtstreeks gemeld hadden. Dit plan is er en er zijn ook inloopavonden. Hebben ze niet gedaan. Dat is wel heel jammer. Gemiste kans vind ik. Um, wat wij konden doen is in eerste instantie een zienswijze schrijven zoals de provincie dat zelf noemt. Want er ligt nog maar een structuurvisie, dat schijnt allemaal het begin te zijn van het hele traject wat eraan zit te komen. En we hebben een brief, een zienswijze geschreven en die hebben we ook samen met andere dorpsbelangen gedeeld. Want hier in de buurt is nog niemand echt een grote voorstander van wat eraan zit te komen. Dus dat is de actie die we op dit moment hebben ondernomen. En uiteraard uh, dacht ik van, dat is toch wel handig om ook de pers in te lichten. Dus uh, de uh, het regionale dagblad hier Lower de Krant heeft wat opgepikt. Jullie bellen nu. Dus ja, het begint nu een beetje te lopen. Nee, nu kan ik me voorstellen dat het uh, nogal raar overkomt... dat ze het eigenlijk, nou, bij wijze van spreken, in uw achtertuin willen zetten... maar u niet inlichten. Uh, was het anders geweest dat er, dat, dat er wel over te praten viel over deze windmolens? Misschien iets minder? Of dat u een andere plek kon aanwijzen? Is er een alternatief? En natuurlijk, er valt altijd te praten, maar als, uh, als je uh, iets onder ogen krijgt uh, via via en het heeft enorme consequenties voor de leefomgeving waar je in zit, ja, dan moet er eerst ook maar een stevig gereageerd worden. We hebben nu een reactie neergelegd bij de provincie en wat mij betreft zijn zij nu aan zet om contact met alle dorpbelangen hier te zoeken. Enorme consequenties, dat vind ik toch wel een hele stelling. Ik bedoel, die dingen staan er, wat heeft het dan voor consequenties? Nee, de dingen staan er nog niet. Die moeten nee, er komen. Maar stel, nee, dat weet ik. Maar stel die dingen staan er, dan heeft het enorme consequenties, zegt u. Kijk, ik ja, begrijp dat, ja, het, ik dat u het qua zicht vervelend vindt, maar ja, het maakt niet heel veel herrie. Uh, en op zich kan uh, het, het, het, uh, het vee kan er nog omheen lopen, lijkt me zo. Nee, ik denk uh, als je de, de, de, het plaatje bekijkt waar, waar alles op ingetekend is, daar staan er een, uh, nou, een 70-tal in het IJsselmeer... En hier in een kleine omgeving staan er ook een stuk of honderd. Tuurlijk weten we wat windmolens zijn, want we hebben ze nu ook. Dus in die zin, uh, we, daar, daar zijn we ook helemaal niet op tegen. Mm -hmm. uh, het lawaai, dat is uh, toch wel, wel, wel erg storend en dat valt niet mee. Ik spreek met mensen die er echt nu dichtbij in de buurt wonen. Uh, en de consequentie, zal we het over hebben, is dat uh, uiteindelijk de waarde van woningen zakt. woningen onverkoopbaar worden uh, ...en mensen hier gewoon gevangen zitten in het gebied. Maar daar kunt u weer gecompenseerd worden. Ik kan me een geval in Urk herinneren. Ik meen een jaar of drie geleden. Daar hebben ze ook een park uh, voor de deur gekregen aan de dijk. En ik geloof dat daar nog steeds onderhandelingen gevoerd worden. Maar de Urkers worden daar uiteindelijk toch ook niet slechter van. Die worden ook gecompenseerd in de woningprijzen bijvoorbeeld. Ja, maar mensen zijn hier gewoon omdat ze hier graag willen wonen. En uh, niet alles is het geld te koop. Bovendien, uh, <laughs> zoals uh, onze uh, premier al zegt... Uh, ...windmolens die draaien niet op windenergie maar op subsidie... Dan wordt het wel een hele dure aangelegenheid als ze hier tien dorpen met een paar duizend inwoners moeten gaan compenseren. Wat zou een, een, een mooi compromis zijn voor, uh, voor u? Nou, het, het belangrijkste voor ons nu is dat de provincie en ook samen met de gemeente... want het schijnt dat ook die al uh, meepraat over de plannen die, uh, die ontwikkeld zijn... hoewel de gemeente ook niet heel erg gelukkig is met wat er nu uitkomt. Het eerste doel is, laat ze me in beweging komen. En laat ze dat eens maar eens zien. En dan kunnen we altijd nog eens praten over wat mogelijke alternatieven zijn... Uh, maar laat ze maar voorstellen doen. En wij ik, hebben wel, wel ideeën daar niet van, maar ik wil ze nu eerst zelf maar eens aan het samenleving Ik kan me voorstellen dat het iets meer uitgespreid wordt dan misschien de windmolens. Dat zou kunnen, of je kunt een gebied kiezen waarvan je weet van nou, hier hebben mensen er dus in ieder geval geen last van. Ik bedoel, mogelijkheden zat in Nederland. Maar u staat voorlopig nog gewoon even met de hakken in het zand? Ja, vooralsnog wel. Ik bedoel, wij voelen ons een beetje overrompeld, dat is dan zacht gezegd. Dus, uh, beste provincie, nu, is, uh, nu zijn zij aan zet. Nou ja, uh, ze hebben het ongetwijfeld gehoord. Veel bewoners in West-Friesland zijn dus tegen de plannen van een windmolenpark in dat gebied. Ja, West-Friesland zeg ik, maar dat is weer wat anders dan eigenlijk als West-Friesland, hè? Ja, dat klopt. Dit is het, uh, het, het noordwestelijk deel van de provincie Friesland. Ja, en daar wordt gewoon Fries gesproken? Uiteraard, uiteraard. Oké, okay, nou dankjewel, Klaas Smit. Heb ik dat ook nog even duidelijk voorzitter van bewonersvereniging Witmarsum en succes met het uh, weren van de windmolens. Dank u wel. Zometeen spelen we in Nog Steeds Wakker de quiz. Weten of vergeten met de mannen van La Cornije. Maar nu eerst speelt La Cornije. Wally Tom, live voor ons bij Radio 1, Nog Steeds Wakker. Ow, let me in. He looked lost in the woods. He calmed down, he calmed down. He smelled home, he smelled home. Mooi, mooi. La Cornijen, hartstikke mooi hier, live in de studio. En een soort lullaby, echt een slaapliedje met de xylofoon zo erbij. Uh, Wally Tom, het is een zielig mannetje, denk ik toch wel. Maar daar kunnen we het zo meteen misschien nog over hebben waar ze over zongen. Uh, hier dus live uitgevoerd en u hoort het op uw radio bij Nog Steeds Wakker op Radio 1. En zometeen nog één nummer van de mannen van La Cornijen. laten we dat vooral niet vergeten. Het is inmiddels diep, diep, diep in de nacht, kwart over drie. En een hele avond van televisie en radio is eraan vooraf gegaan, samengevat en mooi verpakt door Robert Smit. Ja, want Nederland is weer een talkshow. Rijker hebben we vandaag gezien. RTL heeft de blonde Brit en de vreselijk irritante Imke gestrikt... om op de dinsdagavond bekende Nederlanders aan de tand te voelen. Brit en Imke stellen vragen. Ze was eerder dan Oprah en vandaag onze allereerste gast... in onze allereerste aflevering ook wel de talkshow koningin genoemd. Kritisch journaliste, taboe doorbrekend maakster, la grande dame van de Nederlandse televisie, Catherine Kel...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 gedaan. Het staat er wel op. We hebben met iemand op een bank gezeten. Die we liet, we, ze bleef praten. Ze is niet weggelopen. Ja, het is wel gelukt. Gast 1 dus blijven zitten. Ja, heel knap van Brit. In de wereld draait door blijft ze ook altijd zitten. En daar heeft Matthijs van Nieuwkerk weer een nieuwe hype te pakken.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 Ik wilde graag de proef op de zon nemen en de luisteraar van deze nacht verblijden met een brain orgasm. U hoort krassende en tikkende nagels. Luister mee. Nou ja, bij ons in de studio werkt het niet echt. Maar oh. ik hoop u te hebben geholpen. Aan ik ben een waar er hoogte. Echt van. Ik ja, vind het verschrikkelijk. Ik vind het beetje... verschrikkelijk. Willingen krijg ik wel maar niet een onweerstaanbare sensatie. Misschien is het dan, is het dan een vrouwdingetje. Iets anders dan Man bij het Hond. Want uh, daar een man die er alles aan doet. om zijn vorige leven te herleven. Ik heb echt het gevoel dat ik in een vorig leven geleefd heeft. Uh, rond 1600. En dat gevoel is zo sterk. dat ik altijd het water en het strand opzoekt. Ik denk dat ik in een vorig leven piraat was. Ar, de 60-jarige Janus van der Sluis. Hij richt alles op zijn piratenlifestyle. De woeste zeerovers van Somalië... zijn momenteel een grote bedreiging voor de scheepvaart. Maar voor Janus is het leven van de piraat anno 2012... een stukje romantischer. Janus probeert de fouten van zijn vorige piratenleven goed te maken. En als dat aan hem ligt, lukt dat aardig. Ik heb toen de tijd geen schat gevonden...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 En tot zover het mediaoverzicht. Ja, dat onthouden we van het uh, televisieaanbod van, uh, wat was het, 23 oktober. Yes. Uh, dinsdag 23 oktober. Wat we verder moeten onthouden vandaag van de dag van gisteren... hoor je zo meteen in onze quiz Weten of Vergeten. Nu eerst, in de Amerikaanse verkiezingscampagne is op dit moment alles belangrijk. En met het laatste debat achter de rug gaat het al lang niet alleen meer over inhoud. Alles is belangrijk en dus ook welke sportploegen Obama en Romney supporten. Ja, wat blijkt, Obama mag graag zelf nog een uh, basketbal door een ring gooien. En met Romney, die zit liever op een plusje stoel naar uh, sportwedstrijden. Te kijken, Gilles Zane van Sportamerica.nl. Goedenacht. Ja, goeienacht. Ja, de grote vraag is natuurlijk welke teams supporten ze? Ik begin graag met uh, Mitt Romney. Voor welke teams is hij? Um, nou, Mitt Romney is natuurlijk uh, de gouverneur van Massachusetts uh, geweest. En hij heeft zich nooit heel erg uitgesproken uh, dat hij een fan is van alle grote sporten. Maar er zijn genoeg persfoto's van hem dat hij bij de teams uit Massachusetts zit. dat dus zijn onder andere de, de Boston Celtics uit de NBA en uh, de Boston Red Sox uit de Major League uh, Baseball. En um, ja, hij is uh, wat dat betreft denk ik vooral een, een fan van, uh, van de paardensport. want zijn vrouw heeft natuurlijk een paard uh, waarmee ze hebben deel kunnen nemen de Amerikanen aan, uh, aan de Olympische Spelen. Um, en ik denk dat dat vooral uh, de, de dingen zijn die, die Romney ook doet. Dus hij uh, heeft zich vooral uh, verenigd met uh, de clubs uit de staat waar hij, uh, hij gouverneur was. Ja, Barack Obama die treedt iets meer naar buiten met zijn, uh, eigenlijk zijn, uh, zijn favoriete sportteam. Zij was uh, gouverneur van Illinois en toen verscheen hij in een filmpje. Laten we even luisteren wat hij toen zei: Good ik ben senator Barack Obama. Ik like wil to, to mijn hometown of Chicago en of Amerika dat ik klaar ben. ...voor de Bears to go all the way, baby. Tum, <lacht> tum, Oh, dat vind ik echt heel erg mooi, dit. Dit had ik nog nooit gehoord. Um, de, hij is dus voor de Bears. Voor welke ploeg is hij nog meer? Nou, hij is uh, voor ook voor de alle, alle andere teams uh, uit Chicago. Dus dat zijn ook de, de Chicago Pools. En, nou ja, goed, in het honkbal is hij heel uitgesproken voor een van de twee. Je hebt daar de Cubs en, en de White Sox. En hij is een, uh, hij is een hele grote White Sox-fan. Kunnen de presidentskandidaten hier nou ook nog wat mee winnen, denk je? Um, ik denk het wel. Uh, als je kijkt naar de Amerikaanse verkiezingen, zoals al zei, allerlei kleine dingen zijn inmiddels van belang. Nu de debatten uh, achter de rug zijn. En het gaat om, uh, ja, om, om percentages, kleine percentages. En ik denk dat uh, veel meer dan bijvoorbeeld in Nederland of überhaupt in Europese politiek uh, publieke figuren, Um, een rol hebben in, uh, uh, in het kiesgedrag van mensen en zich en veel meer uitspreken over politiek. Dus het gaat dan om uh, filmspelers, om muzikanten, maar ook om, om sporters. En ik denk dat uh, uh, vooral voor Obama er heel veel te halen is. omdat er uh, uh, uh, no Noem eens ja. een paar grote sporters die, die echt een kant gekozen hebben. Um, nou, aan de kant van Mitt Romney zijn dat er... Um, ja, eigenlijk opvallend weinig. Uh, hij heeft een endorsement binnen van Hulk Hogan, al weet ik niet of je daar heel blij mee moet zijn. Hij is een worstelaar. Ja, en hij is uh, recentelijk, uh, kreeg hij een endorsement van uh, de beroemde uh, Denver quarterback John Elway. Dat is een van de meest legendarische American Football spelers aller tijden. Um, Obama heeft wat dat betreft wat bekendere namen. Hij heeft Mohammed Ali die zich achter hem heeft geschaard. En een heleboel bekende basketballers. Michael Jordan, Magic Johnson. Van de generatie van nu onder andere Derek Rose. En hij heeft ook een endorsement binnen van de bekende Yankee Hongballer Derek Jeter. Dus wat dat betreft doet, uh, doet Obama het, uh, het iets beter. Ja, het kan natuurlijk ook averechts werken. Ik kan me herinneren dat Wouter Bos bij ons bekend maakte dat hij fan van Feyenoord was. En dat werd natuurlijk door Ajax supporters niet echt heel erg gewaardeerd. Nee, dat, dat klopt. Dat is natuurlijk een, een risico uh, dat je neemt. Uh, ik denk alleen dat uh, uh, het in Amerika wat. Uh, dat ze wat vergefelijker zijn. Ik denk dat de rivaliteiten in veel sporten, die zijn uh, toch wat meer met een glimlach. Er zijn natuurlijk geen, niet echt hooligans, er zijn geen rellen. Het is op een, uh, uh, op een wat spannendere manier, maar het, het zijn wel gewone rivaliteiten en mensen kunnen daar wel mee lachen. En ik denk dat vooral er te winnen valt dat uh, mensen jou zien als sportfan en dat je daardoor van de grote politicus plotseling heel normaal bent. Het feit dat hij, eh, president Obama, zich kan profileren... als iemand die ook gewoon op zondagavond American Football kijkt... daar is voor hem heel veel winst te halen. Ah, het is leuk, die Amerikaanse sporten. En daarom kunnen we s'nachts ook zo vaak bellen en praten over de Amerikaanse sporten. Want ja, dan zit het, uh, zit het daar, is het daar allemaal bezig natuurlijk. Dat doen we dan ook bij nog steeds wakker vaak. Eh, eh, nog even om aan te geven hoe grote fan Barack Obama is... van bijvoorbeeld de Boston White Sox. Het is al traditie dat de president van Amerika... de eerste bal gooit van het Amerikaanse honkbalseizoen in het Yankee-stadium volgens mij, New York Yankees. En daar kwam Barack Obama om die eerste bal te gooien. En wat had hij op zijn hoofd? Jawel, een petje van de Boston White Sox. Dat is, toch, e, dat is toch... Oh, Chicago White Sox. Oh, sorry, Boston. Ja. Dat is een helemaal de verkeerde staat. Maar in ieder geval groot fan dus van zijn eigen staat. En dat blijft hij zelfs verdedigen tot midden in New York. Dankjewel, Gilles Zane, voor je toelichting. En uh, waarschijnlijk snel weer uh, op de radio uh, om een uh, ander sport te duiden. Een Amerikaanse sport. Dat gaan we doen. Goeiedag. Het is 23 over 3 U luistert daar nog steeds wakker op Radio 1. Waarschijnlijk omdat u, net als ons, nog steeds geen oog dicht hebt gedaan. En laten we daarom nog één keer terugkijken op het nieuws van dinsdag 23 oktober 2012. Dit is de quiz Weten of Vergeten... waarin we samen met onze muzikale studiogast bepalen... wat we over een week nog willen weten of wat we mogen vergeten. Vandaag, en dan ga ik even kijken wie van de band La Korea, wie gaat er spelen? Volgens mij alle drie. Ze zitten alle drie klaar. Het is een beetje flauw. Want dat betekent natuurlijk dat het veel makkelijker is met z'n drieën. Nou ja. Ik zou wel zeggen zet even je koptelefoon op dan. Want we hebben ook fragmentjes. Dus pak even een koptelefoon ergens, uh, ergens vandaan. Ja, dan ga ja, dan ga... Oh dat ja. hoeft niet. Nee ze kunnen het hier toch horen. horen. Jullie ja. kunnen het toch horen. Nou, ja. dan gaan we het gewoon, dan, ja. Maar dan moet je er wel goed opletten. Het ja, komt okay. dus, we gaan het maar één keer laten horen. Ik ben zeer streng want jullie zijn met z'n drieën. Dat is nou, eigenlijk zijn, niet waar. We zijn, ik... we zijn allemaal heel dom. Ja nou, en ik ben ook helemaal niet streng. Dat is niet waar. Maar het gaat eigenlijk niet of, of, het gaat er eigenlijk niet om of dat jullie de vraag goed of fout hebben... maar het gaat er vooral om... Um, hetgene wat we bespreken, moeten we dat weten of moeten we dat vergeten? Dat is het idee. Gaan we daar over, over een week nog over praten? Ja of nee? Uh, Anne stelt de eerste vraag. VVD-corrivé Jos van Rij die zorgde de afgelopen dagen voor veel commotie. Hij bleek als wethouder vertrouwelijke informatie te hebben doorgegeven aan uh, een burgemeesterskandidaat. En daarom trad hij af als wethouder en kan hij ook fluiten naar zijn zetel in de Eerste Kamer. In zijn woonplaats werd hij koning genoemd. Maar na vandaag zijn ze daar ook klaar met Jos van Rij. Alles duidt in de richting dat er toch het een en ander fout gegaan is. Ik geef hem is het op? Ja, ik denk uh, dat u nu vertrouwen toch wel een beetje kwijt is. Ja. Ja, de vraag is, uh, in welke stad was hij wethouder? Ik weet het wel. No? Roermond, ja, toch? Ja, Roermond. Ja. Roermond. Dat uh, antwoord is helemaal goed. Uh, de vraag is alleen, uh, zo'n schandaal daar in Roermond, <laughs> toch ergens in Limburg, ver van Utrecht vandaan. Is dat iets dat jullie weten uh, morgen nog of zeggen, nou, dit kunnen we wel vergeten? Morgen weten we het nog, maar over een week zijn we het uh, vergeten. En is dat erg? Ik denk het niet. Nou ja, het is goed om dit soort dingen wel in de aandacht te hebben, maar... Uh... Nou, naja, wij ja. hoeven Limburg toch niet. <laughs> ja. Oké, okay, de dus, Cornij is het over eens. <laughs> Dit nieuws kunnen wij vergeten. Vergeet Ja, en de zwier zit er lekker in. Het is echt waar. Gisteravond is in Polen een minister afgetreden vanwege, jawel, een regenbui. Johanna Mutja, zo heette ze, uh, haar positie is als uh, minister van sport niet langer houdbaar gebleken... nadat een voetbalwedstrijd van het nationale team werd uitgesteld wegens de weersomstandigheden. Tegen welk land moest Polen het eigenlijk opnemen in het verregende duel? Ik zie niet, uh, weer een vingertje omhoog gaan. niet Engeland? Ja, dat is helemaal gesteld, goed. Ja. Hij is uiteindelijk wow. een dag later gespeeld en het werd 1-1, dus ze hebben er nog een punt aan overgehouden ook. Uh, dus op zich zou ik zeggen, voor die Polen helemaal zo slecht niet. Maar nee. die mevrouw, Johanna Mucha, heeft daar dus haar positie aan verloren. Is dit iets wat we gaan onthouden, jongens? Nou, ik wist het dan niet eens, dus uh, ik weet niet hoe het met jullie zit. Maar... Hoe wist je het dan? Jij ja, gaf net het antwoord. Ja, ja. Nee, ja, ik gaf het antwoord, maar ik wist, ik wist dat die wedstrijd werd gespeeld. Ik zag een heel mooi filmpje over allemaal supporters, die waren aan het... Ah, ja, ja het was zo dat eigenlijk uh, het was net een nieuw stadion dat hadden ze gebouwd voor het EK en daar was een uh, dak zelfs op gebouwd. alleen het dak was gewoon te lang <lacht> dichtgehouden. waardoor dat dak verregend was dus het was wel een beetje lullig maar om daar nou een minister voor te ontslaan uh, gaat dat, ver ja, ja dat gaat fair. ver maar, ja, maar, maar weten of vergeten ja vergeten <lacht> Vergeet me. Naar de zonneschijn. Kijk, uh, volgende vraag en uh, gelijk opletten. Laten we even luisteren naar de voorzitter van de Tweede Kamer, Anouska van Miltenburg. Ik had me mijn afscheid van de politiek anders voorgesteld. Toen ik in september 2008 mijn entree maakte... sprak de miljoenennota hoopvol van een breed welvaartsbegrip. En stond de staatsschuld op een historisch laag niveau van 40 procent. Ja, de Kamervoorzitter die las hier de afscheidsbrief van iemand anders voor. Over wie gaat dat? Dat moet uh, Jolanda sap zijn. Nou, dus wederom het goede antwoord. Jullie zijn <lacht> lekker bezig. Krijgen er absoluut geen punten voor. De vraag is namelijk natuurlijk weer: is het iets dat toch wel belangrijk is dat uh, zij vandaag niet bij de eigen afscheid was? De problemen bij GroenLinks zullen dat nog door. Van dat Laten soorten. we zeggen Jolanda sap, weten of vergeten? Ja. Nou, ja, ik vind toch wel weten. Vind... Ja. ja. Nee, dat vergeten we niet. Jolanda zat onthouden. Yes. Um, en in Spanje wonen de Nederlander dan. Die kan zich sinds gisternacht helemaal in de moeder van Jan Smit verplaatsen. Sprei, uh, konijnenbondjes, alles is weg. Servetten, weg. De, de blender, weg. De Sutrespest, weg. De losse kapstokken, weg. Plates, weg. Alles weg. Oh, ja. Maar bij welke Nederlander woonachtig in Spanje werd er gisteren ingebroken? Uh... Voor een half miljoen is er gejat. Nou, ja, een dan, moet je, dan moet je heel wat hebben. Nee, dit was de moeder van moeder van. prijzen. Kleine tip: ik, ik oh, er zijn prijzen heen? gejat. Ja, er zijn ook veel prijzen Iets hier. voetbal. Is iets, heeft iets te maken met voetbal? Je zit in de goede richting, ja? ja. Dan denk ik dat dit Ruud Gullit is. <laughs> <laughs> ik heb het ik gevoel. Is. Of, nee, dat is die, woont, die woont niet in Spanje. Het, het was bij Johan Cruyff. Ja, ja. Ja, oh, ja. Ja. En dan waren het dus ook uh, de, de gouden bal, geloof ik, was geen en uh, Ja, alles, alles weg. Ja, elk voordeel op zijn nadeel. <laughs> uh, verschrikkelijk ja, voor Johan Cruijff, maar is dit weten of vergeten? Ik uh, wist het niet eens. Maar gaan we morgen, nu we dit verteld hebben? Morgen? Uh, Johan Cruijff is beroofd. Weten? Ja, weten, weten jawel. Ja. Nou, Jullie waren sowieso veel beter in het quizzen dan jullie van tevoren hadden aangekondigd. <laughs> Erg bescheiden zijn ze dus, de mannen van Lacornay. Ze gaan zo meteen nog één keer voor ons spelen. En met hen hebben we besloten dat we van deze dag gaan onthouden. From Yolanda with Love, de brief gaan we onthouden. En dat alles weg is bij Johan en Danny in Barcelona. Dat maakt het half vier in de nacht. Tijd om bijgepraat te worden over alle ontwikkelingen in de wereld met Robert Smit.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 En tot slot de Nikkei-index. Deze is drie kwart procent in de min gedaald... en staat nu op ongeveer 8950 punten. Tot zover. Het Nieuwsminuutje. And I'm Een koor uit Texas, dan kan het eigenlijk niet anders dan een secte zijn. En dat waren ze ook wel een beetje, de Polyphonic pre, Je hoorde Hold Me Now op Radio 1. Want ze deden het ook wel allemaal met elkaar, met z'n dertig. Het waren er ook heel veel, ja. Ja, maar het was wel een leuk liedje. Een jaar of uh, vijf, zes geleden denk ik dat dit een, uh, een hit was. Afgelopen vrijdag was in Carré het grote gala van de Nederlandse televisie... het Gouden Televisiering Gala. Onze 17-jarige verslaggever Rens Gooseling trok daarom zijn beste pak aan... om daar de sterren eens uh, te vragen hoe je nou het best over een rode loper kan lopen. En als eerste liep hij Britt Dekker tegen het lijf. Uh, je loopt er overheen en dan roepen ze je naam en dan kijk je om. Hetzelfde als in het dagelijks leven, dan, uh, dan doe je dat ook gewoon zo. Kun je mij vertellen hoe ik moet gaan lopen? Je loopt gewoon als in het normale leven, je moet niet eens als een hert gaan of zo. Peter, ik ben aan het leren hoe je over de rode loper moet lopen. Ja, daar is geen recept voor. Uh, wat mij betreft zo snel mogelijk. Dan, uh, anders krijg je, moet je alleen maar vragen of beantwoorden of op de foto en ze mij niet besteed. Dus, uh... Jij staat ook vaak langs de rode loper, dan wil je dat toch wel? Ik heb er in ieder geval heel vaak langs gestaan en het is de meest ondankbare taak eigenlijk voor een verslaggever, want je moet iemands aandacht zien te krijgen en dan moet je dus gaan, gaan roepen en dat wordt eigenlijk een beetje onbeschoft daardoor. Sommigen proberen dan met, met bordjes en aparte uh, attributen de aandacht te trekken, maar dat werkt allemaal niet eigenlijk. Ik ben vandaag aan het leren hoe je het best over de rode loper kan lopen. <laughs> en heb je al wat ideeën opgedaan? Peter van der Voor zei niet doen. Nee, ik denk dat je gewoon lekker moet lopen en niet op andere dingen moet letten. Kan ik gewoon lopen zoals ik normaal loop? Nou ja, als je aandacht wil, dan moet je vooral heel langzaam lopen. En uh, oogcontact zoeken met die fotografen. Maar ik loop zelf natuurlijk zo snel mogelijk door. Je moet rijden over de rode loper. Leg het even uit. Nou ja, vooral heel voorzichtig. en Kleine stapjes, niet te grote stappen. Goed om je heen blijven kijken. Nou moet je even je loopje laten zien. Kijk, dit is hem. Dit is hem. Dat, dat is dat hem is, al. Dat is het loopje. Dus, dus het is eigenlijk helemaal niet moeilijk? Nee! Er, ik ik heb geen het... blunders op de loper. Gelukkig niet. Okay. Jij wel, gat? Ik ben er nog eigenlijk nog nooit op geweest. Net toch? Nee. Hoe ben je hier dan naar binnen gekomen? Via de zijingang. <laughs> nou, succes dan. Dankjewel, je avond. Ja, jij ook. Bye. Mike de Boer. Mooi, hè? Ziet het goed, er goed uit? Goed gelukt hoor, ja, absoluut. Dit is mijn zusje. Hoi. Hoi, ik ben Hi, Rens. Hoi. Hey, ik ben vandaag aan het leren hoe ik het, het beste over de rode loper kan lopen. Gewoon laten zien, ik ben er. Lachen. Laat zien van ik hoor bij de maatschappij. Ik, ik mag er wezen. Ik ben blij. Heel belangrijk. Helder uit je ogen kijken. En ook je tijd en je rust nemen om ervan te genieten. Want het is hartstikke leuk. Er zijn mensen die daarvan dromen. En die staan hier gewoon vanavond op die gouden loper. Het is geen rode loper, hè? Gouden loper. Fantastisch. Serena, ik heb een vraag. Ik ben aan het leren hoe ik over de rode loper moet lopen. Okay. Heb je tips? Je moet, net zoals dat Beyoncé een alter ego heeft om op te treden. Sasha Feer zei dat alter ego. Moet je even een alter ego voor jezelf bedenken. Die een beetje James Bond heeft. Een beetje shaft moet hij hebben. En uh, op die manier moet je gaan poseren. Beetje swag. Zwaar als in het zelfvertrouwen, een beetje shinen. En, en ook al doen je schoenen pijn en de meeste vrouwen hebben daar last van, dan toch blijven glimlachen. Maar ik hoor vandaag wel, de een zegt dat ik snel moet lopen, de ander zegt dat ik langzaam moet lopen. Als jij wil dat je bekend wil worden, hè, als jij bekend wil worden dan moet je langzaam lopen, want dan moet je natuurlijk opvallen. Hè? Fake it till you make it, zoals dat in Amerika zeggen. Maar als jij gewoon zegt, van ik ga lekker naar dat, naar dat programma kijken en een borreltje doen, dan schiet je gewoon achter de bekende Nederlanders heel snel naar binnen. En wat doet Mike de Boer? Ik doe het een beetje van beide. Rens Schoosling, onze 16, 17-jarige slaggever. Ja. Uh, nu al wakker, ja, dan hoort hij hem weer. Mike, Mike de Boer herkende hem ook. Ja, dat is wel grappig. Ja, want hij heeft, dan ook, een keer, hij heeft ook een keer les in styling gehad. En hij kreeg ook nog een complimentje dat hij er nu een ja. stuk beter <laughs> uitzag. Toen zag hij er verschrikkelijk in Mike de Boer. Dat kon echt niet. En nu was het gelijk, hé hey Rens, je ziet er al een stuk beter uit. Ja, Kijk. het is, het is ongelooflijk. Die die Rens is er altijd bij. Hij doet het al twee jaar. En hij krijgt... Met de week een iets meer. Ja, hij wordt, het wordt echt een mannetje, onze Rens. Hij groeit op op de radio. Elke woensdagnacht horen we het gebeuren. bij nog steeds wakker. Uh, tegenover ons weer de drie mannen van uh, La Corneille. Van La de Utrechtse mannen van Laconij. En nu hebben we natuurlijk yes. tussendoor ook al de hele tijd zitten praten, maar dat horen de, de luisteraars niet als ze nee. af en toe... Hè. Zoals net hebben we even een plaatje gedraaid en dan, uh, dan, dat missen de luisteraars dan eventjes. Um, want jullie vertelden dat jullie niet op het conservatorium hebben gezeten. Hoe zit dat? Uh, ja, hoe dat zit weet ik eigenlijk niet. We kennen elkaar al heel lang in ieder geval. En we hebben dezelfde uh, middelbare, basisschool, middelbare school gedaan... En toen zijn we eigenlijk allemaal gewoon gaan studeren. Maar jullie komen ook echt allemaal uit Utrecht zelf dus? Ja, Hartje, Centrum, Boerig, uh, Steenworp. Ja, oké, want meestal afstand. in dat soort steden, dan heb je inderdaad, ik zeg het conservatorium. Want in Utrecht heb je een goed aangeschreven conservatorium. Ja. Jullie... Nou, ja, ja. ja. goed, het is conservatorium. Tot dat zeker, ja, het is zijn, Jullie zijn muzikanten, jullie uh, verdienen daar je brood mee, hoorde ik net. Ja, ja nou, inmiddels. Dan zou je zeggen, ja. dan heb je daar toch een, ook een, een opleiding voor gehad? Ja, maar zoals je misschien al net merkte bij de quiz, zijn we eigenlijk super slim. Dus we willen <laughs> ook gewoon een universitaire <laughs> opleiding doen. Dus dat hebben we ook allemaal gedaan, Of zijn we mee bezig. En het is ergens. Uh, die muziek is. Ik weet niet, ik heb nooit ik heb niet dat het consortium ons echt trekt of zo. En het is ook een soort van manier van muziek maken die waarschijnlijk niet heel erg wordt gewaardeerd op het consortium. Zoveel meer. Doen. Ja. ja, wat nou, jullie doen maar wat. En daar is alles op uh, papier. Ja. Of en het is heel erg wat, wat ik altijd denk. In de beperking toont zich de meeste. En uh, gewoon door heel weinig te kunnen... <laughs> kun je eigenlijk heel veel op gebied. Ik, ik denk dat, dat, dat is... er weinig luisteraars zijn die inderdaad merken... dat jullie eigenlijk uh, weinig kunnen. Dat zou ik niet willen nou, het is, het is ja, niet Ik spreek <laughs> voor mezelf ook. En het, is, en het is ook relatief. En het is ook van jezelf in een... Uh, of beperkingen voor jezelf opleggen... om in bepaalde dingen beter te worden... en een beetje voor jezelf dingen gaan uitzoeken. Daar leer je soms veel meer van... Dan, van uh, dan je lesjes krijgen van de leraar. Niet dat dat per se slecht is... maar het is gewoon niet onze manier. Okay. Jullie hebben een EP opgenomen. La Cornaye heet die. Ja. Niet bijst origineel, maar goed. Nee. Want zo heet bent ook. In twee dagen opgenomen op vintage taskam tape. Ja. Het zegt mij helemaal niks. Is dat heel erg gaaf? Ja. Waarom? Ja. Ja, we zouden je nu een foto kunnen laten zien, maar dat zien de mensen thuis dan natuurlijk oh, niet. Maar het is gewoon uh, ja, die oude, oude tape weet je wel. maar dan ook... wordt er natuurlijk wel gedigitaliseerd uiteindelijk om het allemaal in de computer te mixen. Maar je krijgt er een heel fijne, warme sound ervan. En af en toe een beetje ruis, wat ook ja, wel. Maar is dat gewoon omdat er niet het, het geld was om het in een high-tech, hypermoderne studio op te nemen? Of, of wilden jullie het ook echt zo? Ja, het is in tegendeel. Het is juist... Het kost juist extra geld, volgens mij, om juist op die grote rollen tape op te nemen. Omdat je dan een ouderwetse sound krijgt. En die tapes, ja, dat zijn... Nou ja, dat zijn dus echt fysieke dingen. Dat, dat, dat, moet, je dus, dat moet je dus hebben. En daar moet allemaal apparaat omheen. Terwijl met een uh, digitale opname kun je dat gewoon allemaal in een computertje doen. Ja, ja. En, en het, hoe werkt het dan? Er zit er gewoon een mannetje bij zo'n grote machine... en die zit die grote rol in. Een oh, een, oh, een, en dit een ook. Ja. En het is gewoon vet, want je komt daar de studio in lopen. Dus dat doe je dan maar twee keer, want je bent met twee dagen. Ja. Maar dan zit er wel gewoon zo'n... Dan dus zeg je gewoon, oké, we gaan beginnen. En dan doe je zo klik en dan gaat die... <totstutters> rollen. En dan hadden we ook nog... En is de een... druk wel vrij hoog om het in één keer goed te doen, lijkt me. Ja. ja. Nou, deze vrouw was wel ervaren in... Ze was uh, heel die ervaren. al twintig jaar mee of zo. En we, en, en <totstutters> we, we hadden ook wel zoiets. <totstutters> <totstutters> en het is ook wel leuk dat je het gewoon in één keer goed moet doen. En dat het eigenlijk... Dat heeft ook wel. Het heeft een beetje een, een halve life Omdat het gewoon... Het is bij pretty much in één keer gedaan. En dan staat er in één keer op. En dan is het... En dan, dat geeft ook een lekker gevoel van... Ik weet niet, dat is wel ook de sound die erbij hoort. de band is naar jou vernoemd, maar Hans en Daan, hoe was dat? Hoe dacht je van, nou, ik stap even in een band die La Corneille heet? Oef, ja, natuurlijk, dat was niet fijn. Nee, dat is niet... Guy is solo als soloartiest begonnen. En vervolgens heeft hij ons gevraagd om erbij te komen. En dat project ging zo voorspoedig eigenlijk, dat we nog een keer... Drie dubbel na zijn gaan denken over onze bandnaam. Mm -hmm. En Daan en ik vonden het eigenlijk wel belangrijk. En wij vonden het met z'n drie eigenlijk wel belangrijk. dat we niet als een soort ja, singer-songwriter op de bills zouden dus, staan. Dus moest het lakken. Maar hebben. als een bandje. Ja. En, en Guy Corneille is, is duidelijk een naam. En La Cornille is dat. Het is eigenlijk ook gewoon uh, Frans voor de kraai. Was ja, nou ja. precies. Ja, nu komt hij aan, dat maakt het allemaal weer rond. Want ja, ja. Iemand, iemand zat al je ooit te tetteren. Ze moeten weer gaan spelen. Maar oh. er zitten misschien wel mensen naar Radio1.nl te kijken. Naar de webcam. En dan, Kijk dan. zien ze daar nu <laughs> zien ze daar in die kraai uh, staan. En, ja. en die, hebben we dus, die heb je dus in je hand. Het is geen levende kraai. Althans, dat mag ik hopen. Nee, hij heeft, hij heeft ook nooit geleefd. Hij is, hij is super dicht. Anders, uh, anders is hij vrij stil. Ja. Um, Lonely and Strange is het laatste nummer dat jullie voor ons gaan spelen. Wat ja. ik dan op zich wel weer begrijp. Want je hebt een de Shirt aan, Dus dat zou nog een enigszins verwijzing kunnen zijn, Kie. Ja, nee, ah, ja, nee nou, vergezocht. Dat laat ik in gezocht, Nou ja, Goed, oude luisteraars begrijpen deze verwijzing. Anderen wellicht niet. Ik stuur jullie naar die andere kant van de studio. Yes. Rennen. Dat, nou, dat is eigenlijk geen rennen. Dat is een meter of drie, vier, als u het wil weten. Um, daar worden de posities ingenomen, Anne. Ja. En dan gaan we genieten van het laatste liedje van Laconaille. Lonely and Strange op Radio 1. Er wordt nog een uh, gitaar omgehangen. De floor tom is het volgens mij. wordt... Uh, bemand En, uh, en uh, een ander instrument. Dat kan ik niet helemaal plaatsen. Hoe heet, dat in, hoe heet dat ding dat jij in je hand hebt? Het is een, melodica. een melodica natuurlijk. In ieder geval La Corneille op Radio 1. Lonely and Strange. going to London oh, to become someone and I'm leaving for Paris, I heard that there is a lot of fun and I might go to Tokyo oh Halfway through China, I turn around I'm going back home Cause I walk this strange path alone I'm lonely, yeah. South of oh, France And I'm hoping To get A chance To reward All my waiting To find me A maiden Who I Love oh, But there's none That I can Trust Not to. My My allows, So I might go To Amsterdam I'll Bore myself Cause I Won't be strange I Alone I'm Lonely yeah. I'm So I've seen them cities pass me by, and day by day I get closer to all. La en een Franse les was het ook nog eens, want ik wist eigenlijk helemaal niet dat het de kraai betekende. Ze speelden hier live in de studio uh, vannacht voor ons bij Nog Steeds Wakker. En de schok in de wereld was afgelopen vrijdag groot, in de wielenwereld in ieder geval... toen Rabobank bekendmaakte te stoppen met het sponsoren van een wielerploeg. Gelukkig voor de wielrenners van de ploeg bedacht Rutger Teunissen de actie We Kopen Die Ploeg... Hij roept iedereen op geld te doneren... zodat we met z'n allen de oude Rabo ploeg kunnen kopen. Hij spreekt vanavond de voicemail van Mark Rutte in... met de hoop dat de minister-president ook wat wil bijdragen. Uw oproep wordt niet beantwoord. U wordt doorgeschakeld. Dit is de voicemail van Mark Rutte. Graag een berichtje na de piep. Toets Hekje na het inspreken van uw bericht voor meer opties. Hey Mark Rutger hier van www.wijkopendeploeg.nl. Uh, misschien hebt je al iets over ons gehoord, maar wij hebben een, een idee. We willen dat heel Nederland ploegbaas wordt van de voormalige wielerploeg van de Rabobank. En die actie gaat al best wel lekker. Er uh, hebben zich al meer dan 16.000 ploegbazen aangemeld. Uh, al die mensen willen de nieuwe generatie wielrenners steunen. Maar we zoeken natuurlijk nog steeds veel meer ploegbazen die, uh, die uh, hun droom in vervulling willen laten gaan. Um, dus, ik heb het idee, kun jij niet even een mailtje sturen naar alle ambtenaren van Nederland? En ik denk als je dat doet, dat we de 20.000 wel gaan, uh, gaan halen. En voor jou misschien ook nog een tip. Als jij je nou ook nog even inschrijft, dan mag je uh, samen met de andere 16.000 ploegbazen in de volgauto. Dus dat wordt uh, zeker gezellig. Kijk maar even op www.wijkopendeploeg.nl Goedjes. Dat was de voicemail van Mark Rutte. En natuurlijk de vraag of hij wil steunen de Rauwe Bankploeg om die op te kopen... zodat die met z'n allen weer van ons wordt. Het gaat niet zo heel lekker met die acties. Ze hebben echt nog veel te weinig geld, dus mocht u het willen steunen... vanavond gaan de flessen Martini weer open. Iets heel anders dan in Londen, want de 23 e Bondfilm is in première gegaan. Skyfall met Daniel Craig als de Britse spion 007... werd in een recensie van Volkskrant omschreven als misschien wel de beste Bondfilm ooit. Emma Curvers is filmexpert van Cinefil en gaat hem over twee dagen zien. Goedenacht Emma. Goedenacht. hallo. Het wordt dus aangekondigd als de beste Bondfilm ooit. Kijk je er al een beetje naar uit? Ik kijk er ontzettend naar uit, ja. Ik, ik, ik verheug me heel erg uh, naar aanleiding van de trailer sowieso, en, en door de slechterik ook. Ik, ik heb heel veel zin in Javier Bardem als slechterik. Waarom? Um, nou ja, de, de slechtere in James Bond is altijd een beetje over de top. En ik zag dat uh, hij nu blond haar heeft. En um, hij gaat ook nog eens een keer de positie van uh, M uh, aan het wankelen brengen. Waardoor uh, de rol van Judy Dench, denk ik uh, wat, wat groter zal zijn. De, de rol van M. Mm -hmm. um, en dat is wel heel te gek, want ik ben sowieso wel fan van Judy Dench. En het schijnt de laatste keer te zijn dat zij uh, de rol van M ook uh, speelt. Dus dat is wel mooi. Ja, en wat is het verhaal in... van Skyfall? Wie bedreigt nu de wereld? Um, wie bedreigt nu de wereld? Nou ja, um, Javier Bardem komt dus als uh, Raúl Silva. En die gaat um, de identiteit van de geheimagenten prijsgeven. En um, ik, ik weet niet of dat de wereld uh, bedreigt. Dat durf ik niet te zeggen, het zal wel niet. Maar in elk geval wel natuurlijk uh, de wereld van James Bond en M. Dus um, M gaat daardoor ook uh, dingen over, uh, over... Sorry, Bond gaat dingen over M ontdekken die uh, wel wat prijsgeven over haar verleden. Dus dat... Dat maakt het wel interessant. En uh, M, dat is een oude vrouw, maar er zitten ook altijd mooie vrouwen in de film. <lacht> Vrouwend bruggetje, zijn... ja. ja, ja. Nou, ik ben benieuwd <lacht> wie het zijn. Um, ja, dat zijn dit keer Naomi Harris en. Uh, Berenice Malot. Ze zeiden mij vooralsnog uh, nog maar ik heb ze natuurlijk even opgezocht. Um, ja, goed. Uh, die, uh, die ene die ken je misschien uit Pirates of the Caribbean... en die andere die ken je alleen als je heel erg into Franse films bent. Of omdat je vrienden graag uh, plaatjes van lekkere wijven uh, op Facebook zetten. Dat, dat zou ook kunnen. <laughs> ja, dit, maar... dit is het enige dat ik inderdaad al wel gegoogeld had. Uh, ja. Maar, maar... Uh, ja, zie je wel. <laughs> ja, maar, ja, dat is een maar, met, ja maar Ik heb gehoord dat Adele, die heeft dan de, de soundtrack geschreven en, uh, en ingezongen voor deze film. Maar ze wilde daar eerst ook de bondgirl Girl maken. Nou, zij is wat forser. En dan heeft ze is het mm -hmm. uiteindelijk niet gedaan, want ze is bevallen van een zoon of ze werd zwanger. Maar dan hebben ze ja. nu toch weer zo'n graadmager model genomen. Dat valt me toch een beetje tegen dan. Uh, valt val je tegen dat het niet Adele is? Nou, nee, nee, nee, meer dat, dat als je een statement wil maken met nou niet iedere bondgirl Girl hoeft uh, graadmager te zijn. En dan kan Adele mm -hmm. niet. En dan ga je wel weer voor een graadmager model. Ja, ja Adel had wat mij betreft prima gekund. Maar het um, zou natuurlijk ook nog een rol kunnen hebben gespeeld dat zij gewoon zangeres is. En um, ik heb net even geluisterd... Dus je mag, haar wel, haar, uh, je mag wel wat breder zijn, maar dan moet je heel erg bekend zijn. Dus Erika ja, Terpstra nou, zou bondgirl kunnen worden? Nee. nee, zij denk ik uh, maakt weinig kans. Maar de bondgirl is toch... Het ja, is ook wel een bepaald... Diepe vrouw. Dus ik kan me ook alweer voorstellen waarom ze uh, voor deze dames gekozen hebben... en Adele gewoon uh, hebben laten doen waar ze goed in is. Misschien heeft ze wel een test gedaan en kon ze er helemaal niks van. Nou, volgens mij zou ze het zelf ook helemaal niet willen. En als het over de wat dikkere mensen gaat, dan zou het op zich in deze film wel kunnen. Want uh, ik geloof dat James Bond in de volgende film ook een bierbuikje heeft. Want hij gaat nu aan de Heineken in plaats van aan de Martini. Het schijnt zo, ja... Maar ik heb het wel even opgezocht. Hij, hij, er zit ook gewoon een uh, Martini-scène uh, in. Dus um, ja, maar ook Heineken, inderdaad. Ja, maar uh. dat past toch helemaal niet bij 007, Emma? Nee, nee, ik vind het ook niet passen. Maar ja, ik, ik snap wel dat ze voor al die product placement gaan. Alleen, ja, ik ga even kijken of het afbreuk afdruk doet aan, aan de inhoud. Kijk, als hij nu iedere keer in plaats van Martini Heineken gaat drinken... Dan, dan vind ik het misschien niet zo leuk. En aan het eind van de film dan, uh, krijgt James Bond natuurlijk weer het meisje... en dan is de wereld gered. En toch gaan we met z'n allen kijken. Ja, absoluut. En jij al over twee dagen. Emma Curvers, filmexpert van Sineville. Dank je wel. Nou, misschien ga ik ook wel gewoon over twee dagen, hoor. Anne, ik denk eigenlijk dat ik dat wel ga doen. Ik, ik, ben, ik heb al zoveel ja. overgeslagen van James Bond... dat ik nu eigenlijk toch eindelijk wel een keer wil gaan. Ja? ja. Lijkt me een goed plan. Samen? Deal. De politiek trekt natuurlijk niet alleen veel aandacht van journalisten. Er zijn dagelijks honderden bezoekers uit zowel Nederland als de rest van de wereld... die een kijkje komen nemen in Den Haag. Verslaggever Jesper Stoffelen die gaat elke dinsdag... en hij liet de politici voor wat ze waren vandaag... en ging op zoek naar verschillende bezoekers van de Tweede Kamer. Het is herfstvakantie in de regio Den Haag... en dat betekent dat er veel mensen hier in de Tweede Kamer toch even een kijkje komen nemen. Ik was wel even nieuwsgierig wie die mensen nou eigenlijk zijn... en waarvoor ze nou eigenlijk komen. Meneer en mevrouw, dagje in de Tweede Kamer. Hoe komt u zo hier? Nou, dat was uh, niet zo moeilijk. Onze dochter is vandaag 20 jaar getrouwd en die woont hier vlakbij. En uh, we moesten, die komt uh, tegen 4 uur pas thuis. Dus we hebben uh, wat uh, tijd om wat te doen in Den Haag. En dan doen we nog eens vaak even de Tweede Kamer. En zeker op dinsdagmiddag is dat altijd wel interessant. Waarom vindt u dat interessant? Nou de, je ziet dan de kamerleden vaak allemaal omdat er stemmingen worden gehouden. En het vragenuurtje is ook vaak best wel aardig. Je ziet een heleboel kamerleden in actie dan. En de regeling van werkzaamheden. Ik kom hier nog wel eens een keertje zo. Na serieuze dagjes mensen heb je natuurlijk ook altijd ongeïnteresseerde scholieren uit andere delen van het land. Luister maar. Tweede Kamer geweest, vond je ervan? Onbegrijpelijk. Want? Handschoen. <lacht> Stap je, je er iets van, de hele politiek? Nee. Vind je het interessant? Nee. Verplicht uit je van school? Ja. Nou, sterkte dan vandaag Dankjewel. Natuurlijk zijn er ook heel veel mensen wel geïnteresseerd. En die mensen hebben ook veel geduld, want het was druk vandaag. We komen kijken hoe het hier gaat. We zijn al eens een keer hier geweest. En uh, na het reces uh, is het nu wel wat meer in, uh, in de Tweede Kamer vandaag. Hè? Wat, wat, het is dat, want we zijn een paar keer geweest, er zaten een paar mensen hier. Maar nu is het heel behoorlijk vol moeten zijn. Vanmorgen hier geweest, daar konden we niet in. En we zijn om half twee hier geweest, was het helemaal vol. Is het bijzonder, mevrouw, om hier te zijn? Ja, best wel. Ja. Ja. Normaal kom je die gebouwen nooit binnen en dan mag je eens... Uh... We beginnen te ruiken een beetje. Goed, is dus u dan ook een beetje extra politiek betrokken? Heeft u dan extra mening over uh, kwesties? Uh, heb ik wel, maar daar kom ik niet meer doorheen. <laughs> een, een leuk dagje uit voor ja. u. Ja. Oh, dat Limburg is hier naartoe, Maar volgens mij is de politiek in Limburg nu een stuk interessanter. Ja. Met van met maar met Ja, Daar zitten we vlakbij bij Romont, Vindt u daarvan? Hij heeft goede kanten en hij heeft minder goede kanten. Hij heeft uh... heel veel voor Romond gedaan. Dat was geen slappeling. En ook zijn er mensen met een serieuze boodschap. Meneer, u bent massaal hier demonstreren, mag ik dat zeggen? Waarvoor? Ja, wij gewonnen, wij willen ons rechten, menselijk richten. En uh, ja, dat is het. Wij uh, Den Haag ook tentkap hier. Wij slapen, uh, ja, het is, uh, dakloos, We slapen onder, onder Niet goed, en onmenselijk. Mevrouw, een tekst op een bord. Waarom staat u hier juist vandaag? Omdat er dadelijk op dit moment nu een hoorzitting is waar praktisch alle partijen behalve VVD, PVV en CDA, ja, die drie, die wilden geen officiële hoorzitting. Maar er is nu dus een hoorzitting met die andere partijen om zich te informeren. Burgemeester van der Laan van Amsterdam is erbij. Wat hoopt u op de uitkomst? Wat verwacht u? Fatsoen moet je doen, was de Balkan ooit. Eh, gewoon een fatsoenlijke oplossing voor deze mensen. Ja hoor, dit was nog steeds wakker. Zometeen gaan we verder met Nu Al Wakker op Radio Week 1. Ook van Omroep WNL en Inge Stol. Wat zit erin? Dwaalde wasberen in Gelderland. 67 jaar geleden, het begin van de Verenigde Naties. En belt Obama zijn kiezers persoonlijk op. Is dat zo? Doet hij dat? Dat doet hij echt, bij de zwevende kiezers in Ohio. Gaat hij jou ook bellen zometeen? Nee, want ik woon niet in Amerika. <laughs> Oké, okay, hoor het zometeen bij Nu Al Wakker. Wij zijn er volgende week weer en nu is het nieuws met Jan van der Putten. Nog steeds wakker. BNL. Nieuws in de nacht.